In Duitsland is oud-minister van Financiën Peer Steinbrück aangewezen als kandidaat... om het op te nemen tegen CDU-bondskanselier Angela Merkel. Een paar weken geleden raakte Steinbrück nog in opspraak... omdat hij naast zijn salaris als lid van de Bondsdag tonnen aan bijverdiensten heeft. Op het partijcongres protesteerde een enkeling daartegen. De verkiezingen worden volgend jaar gehouden tussen eind augustus en eind oktober. In New York wordt deze week de eerste betaalpas met magneetstrip geveild. Computerbedrijf IBM zocht in de jaren zestig naar een manier om betalingen efficiënter te maken. Het bedrijf ontwikkelde twee prototypes. Onopvallende kartonnen kaartjes waar met plakband een magneetstripje op was bevestigd. Een van de prototypes zat ruim 50 jaar in de portemonnee van het hoofd van het onderzoeksteam. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het versleten stukje karton tussen de 10.000 en 15.000 dollar oplevert.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om ongeveer kwart voor tien... gaan wij hier in Hilversum terug naar het ouderlijk huis... van een van de enthousiastste en opgewekste wetenschappers die ik ken... Cultuurhistoricus historicus Herman Pleij. Maar nu eerst nieuwe Nederlanders. Ze zijn van de generatie Maxima. Ze kwamen uit de hele wereld, ze waren en zijn nog steeds hoog opgeleid. En ze waren eigenlijk nooit van plan om in Nederland te gaan wonen. Sommigen wisten niet eens waar dat lag, dat hele Nederland niet. Totdat tot ze verliefd werden op een Nederlander. Ze besloten een toekomst in Nederland op te bouwen. En ze zaten in 2002 in de inburgeringsklas in Groningen. En in die klas zat ook radiomaker Vatos Vladi... Tien jaar later gaat Fatos op zoek naar zijn klasgenoten van toen. Wat is er van hen geworden? Wonen ze nog steeds in Nederland? Zijn ze veranderd door Nederland of zijn ze verbitterd geraakt? Of vinden ze Nederland veranderd? Voelen ze zich thuis hier en die liefde van toen, is dat nog steeds aan? Wij gaan luisteren naar de wereldklas van 2002. En deze documentaire is dat standgekomen met steun van het Mediafonds. Even naar de namen kijken. Angie uit Thailand. Paola uit Costa Rica. Keitere uit Rwanda. Dit zijn mijn klasgenoten uit, uit de inburgingsklas uit van 2002. Uit Marina uit Rusland. Polen. Uit Amerika. Hoe gaat het nu met hen? Lubov. Wonen ze nog steeds in Nederland? Uit Oekraïne. Lupna Uit Marokko. Jolanta. Uit Polen. Rachel. Uit de Filipijnen. Fatos. Uit Albanië. En Henele Die komt uit Tonga. Tonga. <laughs> Waar ligt het eigenlijk? Oh ja, Stille Oceaan. Joke Venenga was onze in Nederlands. Ze heeft ons een jaar lang lesgegeven. Vanaf het moment dat jullie als groep binnenkwamen... Hè, jullie zijn allemaal tegelijk gestart. En jullie gingen allemaal ongeveer tegelijk weg. En waren allemaal ongeveer op hetzelfde niveau. Jullie hebben echt als een groep samen uh, trajecten doorlopen. En dat is nu niet meer zo. Nee, jullie werden in de eerste week een groep. ...van nog. kopen een keer. Er was veel uh, contact onderling. En uh, zoals ik nu weet, achteraf, is dat er ook nog een liefde is opgebloeid. Ik weet helemaal niet of dat toen al was, maar... <laughs> de uh, Twee mensen hebben elkaar gevonden. Maar dat was een verrassing voor mij toen ik ze uh, een paar jaar later uh, ergens trof. Ja. Dit is Radio de centrale met René Walhout Tien jaar geleden deden ze allemaal een inburgeringscursus hier in Groningen. Ze kwamen uit landen als China, Thailand, Polen en Marokko. Uh, Fatos Vladi die kwam uit Albanië en die zat ook in die klas. En hij is bezig met een uh, radiodocumentaire over die klas van 2002. Uh, tien jaar later dus. Wat is er van die uh, nieuwe Nederlanders geworden? En hij is nog op zoek naar één van die nieuwe Nederlanders. En hij vertelt er straks over. Uitgebreid hier in de centrale op Radio Noord. Dus uh, dat is ook zeker de moeite waard om uh, te blijven luisteren. Hier is eerst... Jij smarlingroudetten en de anti-hero. Jij om op te worden. moment besloten om Nederlander te worden. Wat was voor jou de aanleiding? Ja, ik kwam hier eerst naar Nederland om onderzoek te doen aan de universiteit hier. En daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus het was liefde wat jou hier heeft gehouden? Ja. Ja. U gaf net al een opzomming van, van over de hele wereld. Ja. Uh, wat, wat waren de motieven voor die mensen om hier naartoe te komen? Was dat ook de liefde vaak? Ja, uh, voor de meeste mensen in de groep uh, was uh, de liefde ook het motief. Ja. Je bent nog op zoek naar één persoon die ook in die klas zat. Ja. En uh, jij hebt hem nog nodig. De rest is allemaal al opgenomen. Ja, ik, uh, ik wil hem heel graag vinden. En we willen ook een reunie organiseren. Mm -hmm. uh, dus dat zou heel mooi zijn als hij daarbij is. Ja. Angie uit Thailand. ben je Ik ben in, uh, in Bangkok geboren. Ik ben echt ja, uh, yeah, city girl. Bangkok is een hele grote stad, hè, van ongeveer officieel uh, 12 miljoen mensen. Ik heb mijn vriend daar uh, in Thailand leren kennen. En toen, ik was jong en ik, ik was gek genoeg om te, te denken dat, nou, ik was net klaar met mijn studie van de universiteit. Hij hey, nodigde je uit naar Nederland te komen, ja? Yeah? Nou, we kwamen samen hier, okay. van Thailand, gewoon voor de avontuur. Ik herinner heel goed dat voordat ik hier kwam, op de vliegveld, mijn vader heeft tegen mij gezegd dat daar waar je gaat wonen, je moet heel geduldig zijn, geduld. Dat is de sleutel. Verschillende groenten, worteltjes, paprika, broccoli. Basilicum. Dat wordt uh, geïmporteerd van Thailand. Dus... Angie heeft nu een Thais restaurant. Koriander. Dat soort moet ook uh, voorbereid worden. Hier gaan we onze reunie houden. Moeten, uh, goed wassen Zij is en, uh, bezig met het uh, voorbereiden snijden. van ons diner. Yeah. Die worteltjes van de koriander gaan we bewaren. Okay, dat, dat is een geheimpje. Dat was de moeilijkste tijd van mijn leven. We hadden toen uh, zeven jaar relatie. En uh, op een bepaald moment uh, ging hij gewoon weg. Ik was uh, zonder waarschuwing gewoon gedoemd, zeg maar. Het was heel erg moeilijk. Wat moest ik doen? Hè? Gewoon alles uh, weggooien en terug naar mijn ouders. Heel erg moeilijk. Jonge peperkorrels, groene papaya's, chilipasta, allemaal. Dat komt allemaal altijd aan. Het leven hier is uh, rustiger. Alles is gewoon precies op tijd. Uh, winkels zijn geopend van een bepaalde tijd tot een bepaalde tijd. Thailand was gewoon als een uh, oerwoud eigenlijk. Jij, jij, jij wordt gedwongen, automatisch gedwongen... om net als Nederlanders te denken of, of te doen. Ja, gewoon op, op hun manier, op hun systeem. In Thailand... Je hebt een, voor een bepaalde dag afgesproken. Maar op het einde krijg je andere rekening bijvoorbeeld. Maar hier, alles is gewoon netjes op papier. Maar om op goed niveau te maken, moet je eigenlijk heel goed taal beheren. Mm -hmm. Goed genoeg om die, uh, een nette brief te schrijven, naar mensen te sturen. Dat vind ik het moeilijkste. Maar de rest daar heb ik mezelf een beetje opnieuw geprogrammeerd. <laughs> Volgens hun systeem. Hoe dan? Ja, bijvoorbeeld, ja, nou, op de, alles moet op tijd gebeuren. Afspraak nakomen. Op tijd betalen. Alles op papier netjes leggen. Dat soort dingen. Je bent nog op zoek naar één persoon, die ook in die klas zat, van Tonga. Tonga-eiland. Ja. De naam Henneley is heel gewoon daar in Tonga. Ja. En ik heb alleen maar zijn voornaam. Ja, ja. En hij was toen getrouwd met een Nederlandse vrouw... die als tandarts werkte in Groningen. In de stad Groningen? In de stad Groningen. En hij had heel veel heimwee toen. En hij zag er ook niet zo gelukkig uit. Ja. Ik sprak met hem het meest. Hij was eigenlijk de meest stille man. Ja. Maar ook heel, heel aardig. Uh, hij uh, stopte plotseling met, uh, met Was Wat uh, afgelopen? Met niet zich niet was er horen. Hij wilde automonteur worden. Ja, ja. En toen was ik zelf heel erg druk bezig met mijn eigen integratie. Ja. Dus ik had ook geen tijd om, om hem uh, eerder te zoeken. Okay. Hennelee heet hij? Hennelee. Ja. En uh, hij is dus uh, waarschijnlijk automonteur geweest hier in de buurt. Ja. En had een relatie met een tandarts... Hier in de stad. Ja. Zijn er mensen die uh, denken van hey, ik ken die man, of misschien luistert hij wel, je weet het niet. Dan uh, kunnen ze contact met jou opnemen, of dan wil je graag dat hij jou belt, of die mensen. 06222. Een, een eerdere zoektocht naar Henelee levert mij niets op. Zoeken op internet is lastig omdat ik alleen een voornaam heb. In het archief van het Noorderpoortcollege ontbreekt elk spoor. En de vrouwelijke tandartsen die ik benader lijken hem niet te kennen. Ja, er werken weer heel veel, heel veel vrouwen, maar die zijn niet getrouwd met iemand van Tonga, dat weet ik zeker. Of niet getrouwd geweest? Nee, nee. Ben ik klaar met deze. Oké, geef even controleren. Wat vond je daarvan dat Henne Lerme stopte? Uh, voor het taalproces is het jammer dat dat in zo'n vroeg stadium stopt. Ja, je hebt het staatsexamen gedaan en je hebt het verder kunnen studeren. Hoe zou je hem kunnen beschrijven? Als ik aan Heleleid denk, denk ik aan een grote man met een, een soort natuurlijke présence. Ja? Uh, een beetje mysterieus misschien, dat ja? je daarover kon fantaseren, over deze man. Rode currypasta, groene currypasta, gele en massaman curry. We hadden toen uh, zeven jaar een relatie en uh, op een bepaald moment... Uh, ging hij gewoon weg dat hij hij kon het niet meer volhouden het was te moeilijk voor hem met de zaak met alles dus hij heeft gekozen voor zichzelf dat was een moment dat het was heel pijnlijk natuurlijk ik had toen uh, de zaak en uh, ik was alleen ja ik heb toen nooit zelfs nooit uh, uh, telefonisch contact uh, met mensen uh, genomen ik heb de niveau 4 gehaald, maar qua praten was het niet vlot genoeg om, om zaken te doen met mensen. Je had geen contact met, met andere mensen, zei jij? Nee, alleen maar één klasgenoten, een Chinese. Ik had toen geen vriendin. Ik had niemand. Ik had geen familie. Ik heb haar gebeld. En ik vroeg het, kan je misschien, als je uh, werkt, misschien kan je mij een beetje helpen. Dus hij zegt, ja, tuurlijk, ik, ik kan jou helpen. Dus uh, ik vertrouwde toen in, in uh, die persoon. En uh, dat was uh, de grootste les van mijn leven. Ik bel onze klasgenoten uit China. Waarom nemen ze niet op? Nou op internet op. kun je heel veel mensen vinden, dus ja. dat is ook gelukt. De meeste mensen ja. heb je te pakken. Maar terug te komen, hoe, hoe is het de mensen vergaan? De meeste mensen uh, zijn uh, dus hard aan de slag uh, gegaan om te integreren hier. Ze hebben in, in Nederlands geleerd. Mm -hmm. En uh, de, ze hebben ook een baan. Kijk eens aan, dat horen wij graag natuurlijk. Ja, uh, maar met hun relaties is het niet uh, even uh, goed gegaan. Rachel uit de Filipijnen. Hey Rachel. Hey, kom binnen. Zo. So, Hoe is het? Goed, met jou hey, ook. Ja. tijd weer gezien. ja. Ben je nog steeds... Uh, je was toen getrouwd of met ja. een vriendin? Ja, ik was getrouwd. En, en ben je nu nog steeds Dan met dezelfde persoon? Zelf. Heel goed. <laughs> het was echt uh, het gevoel van als iemand een, een, een, een klap gegeven had van out of nowhere. Ik zei, ja, hello. Ik moet het weten. Ik ben 37 nu, <laughs> geboren ten zuiden van Filipijnen. Dat is uh, Zamboanga heet dat. Ik heb vier jaar universiteit gedaan. Dat is bachelor of science in mm -hmm. Engels literatuur. En uh, na mijn universiteit heb ik besloten om niet verder te gaan studeren... en naar de hoofdstad te gaan en daar een werk te zoeken in Manila. Rachel solliciteerde naar een mooie baan in het buitenland... bij de Holland America Line, een cruiseschip. Daar werd ze direct aangenomen. Ik uh, leerde mijn maan kennen aan boord. en. Uh, toen ik hem leren kennen dacht ik: Nou ja, waar komt die vandaan? Uh, Nederland, ik wist niet waar Nederland was, waar is dat? Wat ik heel leuk vind aan Nederlanders is dat ze zo nuchter zijn. Hij kan overal en, en ik kan ook bij hem zo uh, simpel zijn en uh, mezelf zijn. Dat was een, een goed klik gelijk. En volgens mij was het binnen twee maanden, drie maanden waren we gelijk verloopt. Na een jaar was er een kindje opkomst. Rachel ging in Nederland wonen, in een Fries dorp, bij haar schoonouders. Haar man bleef op het cruiseschip werken. Dat was heel moeilijk voor mij, omdat uh, mijn schoonouders ten eerste spreken geen Engels. Vooral mijn schoonvader, alleen Fries, geen Nederlands zelf. Wat deden wij? Gebarentaal, letterlijk, echt. Ik moest tekenen en of ergens wijzen, als ik dat nodig heb. Ik was gelijk uitgenodigd voor om in de buurtvereniging en dat vond ik heel leuk, want ik zei: ja, dat is heel goed voor mijn taal. Ik kon wel fietsen, alleen niet op de manier hoe ze hier fietsen. Ik de vrouwen die, die, die ik zag. Die zijn zwanger en één keer voor en één achter. Hoe deden ze dat? Rachel leerde snel Nederlands. Ze leerde fietsen en autorijden. Rachel werkt tegenwoordig voltijds in de zorg. Ze ervaart het leven in Nederland als heel prettig. Bijvoorbeeld met die verzekering, dat het goed geregeld is. Dat vind ik heel goed, want we hebben dat niet in de Filipijnen. Alles voor de toekomst en je moet sparen. Dat vind ik ook heel fijn, want we hebben dat ook daar niet. In de afgelopen tien jaar is Rachel maar één keer terug geweest naar de Filipijnen. Om eerlijk te zijn heb ik eigenlijk niet zoveel momenten gehad. Dat ik heimwee kreeg. Ik sprak met mijn familie of gewoon op telefoon of, of, of, of internet of zo. Zelfs eten mis ik ook niet. Met mijn relatie, mm. ja. hoe gaat dat? Nou, dat gaat eigenlijk niet zo goed op dit moment. Um, we zijn inmiddels 12 jaar zijn we nu getrouwd. Rachel en haar man hebben intussen twee kinderen, een dochter en een zoon. En al die tijd heeft zij voor de kinderen gezorgd. Mijn man is tot zes maanden weg. En als ze thuis is, is hij maar twee maanden uiterlijk. Dus wat, hoe deed je dan met, met dingen regelen voor de kinderen en zo? Hoe ging dat? Ja, uh, dat moest ik gewoon zelf regelen en beslissen want hij is daar toch niet. Ik kan hem niet zo bellen. Hij kan ons bellen, maar ik ken hem niet. Hier staat een, een mooie foto van onze ja, groepfoto. Wow. Ja. Voor heel veel dat het niet meer of zo met ja. dezelfde persoon. Of? Ja. Henlely, Die is ook uh, van zijn vrouw. Geen idee. Dat weet hij niet. Ja. Hij was toen niet zo blij. Oh, dat was niet zo gelukkig. Volgens mij had hij zo'n he verschrikkelijk heimwee van thuis. Ja, klopt. klopt. Ja. Want het is hier heel anders voor hem ja. dan daar bij hem. Ja. ja, ja. Dan gingen we fietsen en toen vertelde hij mij van... Nou, je hebt wel gemerkt dat ik zo kiel tegen jou ben. En, en sowieso. En eerst kon ik dat niet accepteren. Ik zei, nou dat kan niet waar zijn. We moeten hulp zoeken en dit en dat. Maar hij wilde dat ook niet. Maar toen besefte ik toch wel, nou ik moet wel verder. Voor de kinderen ook. En voor mezelf. Ja, we zijn echt verschillend geworden. En hij is toch minder Nederlands geworden? Nou, qua taal wel. <laughs> en, en die gewoonte heet hij helemaal uit Amerika nu. Misschien zocht hij dan. Zo'n typisch Filipijnse. En ik ben nu heel anders geworden. Hij zocht ja. een Filipijnse vrouw en uiteindelijk krijgt hij een Nederlandse vrouw. <laughs> ja. Misschien ben ik een hele Nederlandse vrouw die hij niet wil dan geworden. Dus je bent in een scheidingsproces. Ja. En hij komt binnenkort thuis en dan gaan we allemaal officieel maken. Oké. Okay. Vanavond is de reunie van de wereldklas van 2002. Iedereen heeft een uitnodiging gekregen om naar het restaurant van Angie te komen. Wie komt er allemaal? Komt de vriendin van Angie ook, onze klasgenoten uit China? Dit is de walkstation Voor uh, de chef Dat wordt altijd met de hele hoge vuur mee. tragedy? Eindelijk, ik heb de Nederlandse partner van Hennele gevonden. We hebben elkaar ontmoet in 1993 in Amsterdam. Uh, we zijn in 1995 getrouwd. In uh, 1997 zijn we naar Tonga gegaan en hebben daar een, uh, drie jaar gewoond. Daarna zijn we weer teruggegaan naar Nederland, zijn we in Groningen terechtgekomen in 2000... En in 2008 zijn we uit elkaar gegaan. Toen is Henley naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Wat was de reden dat hij vertrok? Nou, De voornaamste reden was dat onze, onze relatie echt helemaal stuk liep. Die, dat ging al een paar jaar niet zo goed. Maar daarvoor had hij, was hij toch ook al heel lang bezig met teruggaan. Hij wilde gewoon graag terug, in elk geval naar het zuidelijk halfrond. Wat miste hij het meest? De cultuur, het klimaat... De manier van leven, hier zit je natuurlijk heel veel. Je zit maar altijd maar binnen, vooral in de winter. Je zit altijd maar binnen in, in datzelfde huis. Hij is toen wel hele, heel veel aan het solliciteren geweest. Uit zijn bureaus en, en, en nou ja, van alles en nog wat. Uh, maar op de een of andere manier kwam hij er niet tussen. En hij had gewoon ook wel moeite met de taal. En nou moet ik zeggen, ik heb hem er ook niet heel erg bij geholpen... want wij spraken eigenlijk altijd Engels. Ik vond hem heel, heel aardig. ja. Nou, dat, dat is hij ook. Wel iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien. Maar uh, ja, wel een leuke, gezellige, aardige vent verder, ja. In 2005 kreeg Henne Lee een relatie met een Tonga-studenten... die toen aan de Universiteit van Groningen studeerde. Uh, ik geloof dat hij pas na twee jaar of zo... dat hij uiteindelijk eens heeft toegegeven dat er wat gaande was. De relatie met de studenten uit Tonga is inmiddels uit. ja. Wat ik nu nog van hem zou willen weten of zou willen vragen is... hoe belangrijk zijn kinderen voor hem zijn. En of zij ooit nog op hem kunnen rekenen. Of... Ja. Maar goed, hij heeft meer kinderen dus... mm -hmm. dan deze drie. En um, van zijn ex-vriendin heb ik gehoord dat hij wel meer kinderen... in de loop der jaren op de wereld heeft gezet. Ja. Ja. En, en wat communicatie betreft nu tussen jou en hem... Drie kinderen samen. Um, hoe, hoe gaat dat? Wij kunnen hem niet bereiken. Ik heb geen adres van hem. Ik heb één oud telefoonnummer van hem die hij volgens mij niet gebruikt... of alleen maar gebruikt om ons te bellen, als hij hem überhaupt nog heeft. Ja, hij belt soms en dan belt hij weer maanden niet. Sorry, I'm not available at the moment, but the uh, a message after the I try to uh, get back to you as soon well as possible. Hello, Lee. It's canceled. Goodbye. Hoe gaat het nu met Hennele? Is hij gelukkig daar in Nieuw-Zeeland? Ik ben nu op Schiphol en heb een hele lange reis voor de boeg. Ik ga naar Nieuw-Zeeland, op zoek naar Hennelé. Ik ben heel benieuwd of hij daar zich laat zien. I, I won't blame you, you decide to run. After all I've done. Welcome to Auckland. Today is Friday the 9th of November and it's 138 pm I have a friend here from Holland. His mission is um, finding his uh, best friend and he is determined in seeking wholeheartedly for his best friend to find where he is. Hennele had mij verteld dat hij opgegroeid is in de kerk van de zevende dags Adventisten. Ik ben nu in de Adventkerk in Auckland die grotendeels uit mensen van de Tonga gemeenschap bestaat. De Tonga gemeenschap in Nieuw-Zeeland is een groot familienetwerk. De dominee doet een oproep over mensen zijn die Hennele kennen en weten waar hij woont. Toen Hennelee uit Nederland vertrok, ging hij eerst bij zijn jongere broer wonen, op het platteland. Deze jongere broer heeft Hennelee een jaar geleden voor het laatst gezien. He is a nice guy. He is just like somebody that you look up to. Good behavior, is perfect. Hennelee was het perfecte voorbeeld van een goede en zorgzame man. I tell dat he changed. He is heavy on too. Maar hij is veranderd. Hij is verslaafd aan alcohol en vorig jaar moest hij naar de gevangenis vanwege een gevecht met zijn vrouw. He Hennele stond vorig jaar nog onder politie toezicht. I don't know about right now, but last year he was still on probation. Sorry, I'm not available at the moment, but give a message. Er is nog hoop. De dochter van Hennele's broer Lisa. Is de enige in de grote familie die in contact is met Henele. We rijden naar haar toe. Maar tot mijn teleurstelling hoor ik dat Lisa nooit bij Henele's huis is geweest en ook niet weet waar hij woont. Henele was als een vader voor Lisa. Mijn dad was niet in Tonga op time, moment, dus Henele was like mijn dad, you know. Hennelé was vroeger de enige die werkte en hij zorgde voor zijn grote familie op het eiland. De familie was twee weken geleden ook op zoek naar Hennelé, omdat een oom overleden was. En ook zochten ze hem omdat Hennelés moeder ziek werd. De tweede ex-vrouw van Hennelé zocht hem ook om wat papieren te tekenen voor hun kind. Maar kon hem nergens vinden. When the last time I met him, he didn't have a job and maybe depression or something. Lisa know. zag Henelle in juni. Toen had hij geen baan en was hij depressief. We'll go to um Moy in his house. Moy, um Moy the one in Mengri. Oh yeah. We proberen nu Henelle's vrouw te bereiken via haar tongende familieleden die in Auckland wonen. We never actually took him to a house. Henelle wilde niet laten zien waar hij woonde. Dit is Manurewa, een wijk ten zuiden van Auckland. In deze wijk heeft Hennele gewoond tot vijf maanden geleden. En meest waarschijnlijk woont hij hier nog steeds. En ik heb foto's bij me. Hij komt van Holland. Do you hier? this area? you know this area. Ja? Yeah? Do you know this person, this is friend of mine? No, I we seen him around. Ik zoek Hennele bij het dorpshuis. He yeah. lives here. Ja, yeah, in Manurewa. Oh, I've never seen him before. En bij het Winkelcentrum. I'm looking for a friend of mine. He lives here in this area. Have you seen him somewhere? Yeah? Yes. Oké. Okay. He comes in the shop. I got no idea where he lives. When did you see him for the last time, you think? Niemand kent hem en oh, niemand man. heeft hem gezien. Behalve sure deze winkelier. Ja. Maar ze kan niet zeggen wanneer zij hem leef voor het laatst gezien heeft. Zo vaak kwam hij niet in deze winkel. Intussen hebben veel vrienden en familieleden van Hennele's vrouw haar gebeld met het verzoek mij te bellen. En eindelijk krijg ik haar aan de telefoon. Good, thank you. Yeah, yeah, I'm fine. I I've been looking for Henley for three months. But well, where where do you live? Yeah, where where exactly? Can I can I come? Ja, ik ben in een hotel in in Parnell. Ze wil niet zeggen yeah? waar ze wonen. Can you please ask him? I just want to meet him, you know, and he will remember me when he sees yeah. me. Ja, hallo? Hij is cool schoolmaat. en dan hij him Ja. Ik wil gewoon er met hem, want hij zal Even later belt ze terug met de mededeling dat Hinele yeah. mij niet kent. Yeah, zich well, mij niet it's meer it's herinnert it's en it's niets it's met mij te maken wil just... hebben. Omdat Hennele tot voor kort onder toezicht van de politie is geweest, doe ik een laatste poging bij het lokale politiebureau. I think you know him and the police knows him because oh, he has been sometimes here. We know in New Zealand. Okay. <laughs> we have most okay. like any police. Okay. But I can't give yeah. information out and yeah. I can't contact him anywhere. Yeah. De politieagende wil geen informatie geven yeah, so vanwege in privacy. No. Do you know his last address? No. no. De... Ze vraagt mij of ik het laatste adres no. van Hennele no. heb. En of zijn familie daar iets van weet? He doesn't want to be found, does he? No, he doesn't want to be found. Okay. Hmm. Hij wil niet gevonden worden, zegt ze. Hmm. Hennele, waarom heb je het zo verknaald? Ik wens je veel sterkte. En de laatste, heel populair in Thailand. Huh? Nou, Deze vrouwen zijn allemaal gek op die salade. Okay. Dat is uh, jonge groene papayensalade. salade met uh, pinda en uh, tomaten. Ja. Waarom? Heerlijk. Ja, daar zijn er gekomen. Ja, moet je proeven. Nee, nee. Is... Ja. nee ik ben Van de 12 klasgenoten zijn er vanavond negen gekomen. Joke, onze docenten, is er ook bij. Onze klasgenoten uit China is er nog niet. Ik heb haar vaak gebeld en een keer kreeg ik haar Nederlandse man aan de telefoon. Hij zou mijn boodschap doorgeven. Misschien komt ze nog. Eet makkelijk. Eet makkelijk allemaal. Ja, lekker eten. Wat doe je? Ben je blij in het leven uh, of niet? Die, of je lang maken van het? Uh, Marina uit Rusland. Marina werkt nu als financieel medewerker bij een ziekenhuis. Tien jaar geleden wonden ze samen met een Nederlandse vriend. Hoe heb je vriend leren kennen? Ik heb hem eigenlijk leren kennen via een datingbureau... die eigen website gaat. Het was uh, economisch heel moeilijke tijden in, in Rusland toen. Dus het was een kwestie van overleven. Waarom zocht je vriend een meisje uit Rusland? Hij zei dat het mooiste vrouwen komen uit Rusland. Hij gaat wel oog op schoonheid. Maar dat klinkt dus niet echt de liefde? Uh, nou, echt verliefd was ik niet echt. Maar ik vond hem... Uh, uh, juiste persoon om samen te zijn. Dus je wilde ontsnappen uit de situatie en je vond hem een, een acceptabel man? Nou, dat is, dat is ook niet zo. Want uh, ik liet daar heel veel achter. Dus jullie zijn uit elkaar gegaan? Ja. Maar waarom? Uit elkaar gegroeid. Verschillende karakters. Uh, willen uh, helemaal andere dingen in het leven. Ik wil heel veel, ga niks meer, denk ik. Oké. Okay. Wat waren de verschillen nog meer? Was het leeftijdsverschil dan? Of... Ja, dat was ook. Ja. Ja, wat was het leeftijdsverschil? Nou, groot, ik wil het niet noemen, maar het was echt heel veel. Leeftijdsverschil en. Uh, hij was saai. Oké. Okay. Dat was het grootste reden, denk ik. Marina heeft nu een nieuwe vriend. Ik voel me hier gelukkig. Ik heb alles wat ik nodig heb. Uh, ik woon in een prettige omgeving. Ik heb een heel goede baan. Hele goede vriend. Nou, op mijn gemak, gelukkig. De klasgenoot uit China is niet gekomen. Ik vond haar een intelligente vrouw. Een paar jaar geleden kwam ik haar tegen op straat. Ze zag er niet gelukkig uit en klaagde dat ze alleen maar schoonmaakwerk kon vinden. Wat is er gebeurd tussen Angie en haar? Toen ik begon te twijfelen en ik heb een bepaalde systeem verzonnen... Om dat te controleren. En dat klopt wel. Die geld dat die niet van mij, alleen maar van mij gestolen... maar dat is de geld van de toekomst van mijn kinderen. Ja. Ja. En de geld van mijn familie. Volgens en, Angie maakte ze een van haar ochtend. vertrouwen... Dus en had duizenden ze euro's gestolen ja. van de zaak. Dat was niet eenmalig, Vatos, moet je weten. Dat was gewoon een langdurige proces van, van haar. En makkelijk om te berekenen. Eén tafel ja, van twee personen. Het kost ja, waarschijnlijk 50 euro, 40, 50 euro. En hoeveel dagen uh, werk jij? in tafel de, gewoon de uithalen. Het is niet zo moeilijk, toch? Angie wilde nee. een rechtszaak beginnen. Geen bewijs. Maar de politie vond dat zij niet voldoende bewijs had. Dus uh, geen bewijs. Ze was zeer teleurgesteld in het Nederlandse rechtssysteem. Maar ik weet wat ik heb meegemaakt. Ja. En ik heb mijn eigen conclusie... Ja maakt niet uit hoe lang je hier woont, je bent nog steeds een buitenlander. You are on your own. Dus ja, ik ben gewoon een, uh, een alien. En waarom zeg je dat? Als je niet meer thuis, 100% thuis voelt in jouw eigen land. En hier ook niet 100%, omdat je bent niet Nederlander bent. Je hebt wel nationaliteit, maar je bent hier niet geboren, niet getogen. Dus jij hangt gewoon tussen, ergens in de lucht. Mm -hmm. Niet Thailand, niet Nederland. Dus, uh, soms voel je gewoon ook dat uh, je voel gewoon eenzaam mogen een beetje, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, ik voel, ik voel me helemaal niet vrij. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Jolanta uit Polen werkt nu als boekhouder en is nog steeds bij dezelfde vriend. Jolanta uit Polen. Ik vond het toen ik merkte dat ik begin in Nederlandse dromen. Weet je dat nu als ik in Polen ben, dat kan ik geen roze in Polen maken. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik kan misschien wel, maar ik heb moeite daarmee. Maar ik, ik kan jou niet zeggen ja, dat ik voor Nederlands ben. Dat, dat ben ik niet. En dat wil ik ook niet worden. Ja, ik vind dat Nederland die laatste jaren vooral... wordt minder tolerant en, en brutaler en grover. En eh, om zo te zeggen, asocialer. Nou, ik weet niet ho hoe lang ik volhoud. Weet je, Pff. dat zijn net die Polen die komen hier voor seizoenwerk. Die mijn seizoenwerk duurt gewoon wat langer. <lacht> Mensen eh, denken ikke, ikke en de rest moet, maar stiekem. En ik wil niet zo, weet je. En als ik hier sterf en word begraven. Maar dan ben ik hier alleen. Alleen begrijp dat weet ik niet. Want mijn hart ligt in Polen. Oké. Okay. Ik ben niet vrij, maar ik ben blij. Kaitera was de enige vluchteling in onze klas. Ja. Uit Rwanda. Ja. Ik heb inderdaad de oorlog meegemaakt. je van een dorp naar een ander dorp. En achter jou hoor je de, de, de, de bomen ontploffen. Zie Je mensen die onderweg zijn doodgeschoten. Dus ja kan ik niet vergeten en dat zou in mij blijven. En je kwam dus midden in de winter naar Nederland en dan uh, had je geen uh, winterkleren mee. Nee. Ik had niet verwacht dat, hij, dat het zo koud was. Ja, ik heb direct als gevraagd, dus daar kreeg ik ook een warme jassen. Die... Oud jas van de controleur van de trein. De mensen die werken bij NS. <laughs> Kajtera kwam bij een asielzoekerscentrum terecht. Sommige medewerkers van het asielzoekerscentrum die waren helemaal niet goed voor ons. Die behandelden ons als de mensen die niks konden en als de mensen die niks weten. Kajtera volgde een hbo-opleiding en werkt nu voor een energiebedrijf. Ik bleef weer in Rwandese. Nu is Kajtera goed geïntegreerd, maar hij wil terug naar Rwanda... zodra het daar voor hem veilig is. Ja. Stel dat je morgen na, naar Rwanda ging wonen. Wat zou je dan missen van Nederland? Oh, kast. Ik zou kassen missen. Ja, we hebben ook kassen, maar, maar het is niet zo lekker als in, als in Nederland. Lubov is huisvrouw uit Oekraïne. Ze heeft twee kinderen gekregen en is nog steeds bij haar Nederlandse man. De tranen gewoon stromen uit mijn ogen, omdat ik dacht, deze taal ik kan nooit beheersen, ik kan nooit iets begrijp. Dat was moeilijk voor mij, detail gewoon. En communicatie uh, met mijn man, ging altijd goed. Ik bedoel, ja, liefde. <laughs> ik bedoel, met liefde hoef niet te veel woorden. Maar met rest, als ik iets vraag, in de winkel of, ja, uh, yeah, meestal in de winkel of de balie iets. Dus kijk me zo aan, dus ik ga nog een keer vragen. Dus uh, ik krijg geen druk. Uh, ...dat uh, niet ik niet duidelijk praat, maar uh, ze willen mij niet horen. Uh, hoe ben jij veranderd in de afgelopen tien jaar? Door Nederlandse invloed? Ik word egoïstisch. Door Nederland? Ik, ja. Ik leer uh, meer over mijzelf. Om egoïstisch te zijn? Ja. Maar ja, Natuurlijk, ik hoop wel dat, uh, dat wij uh, toch bij elkaar blijven. Special uit de Filipijnen. De scheiding van Rachel gaat niet door. Ze willen hun huwelijk nog één kans geven. Ik ben Nederland op opzichte van dat ik mijn eigen mening uh, uh, nu kan zeggen. Okay. Ik laat gewoon mijn eigen mening horen, Sasha uit de Oekraïne. Dat is wel het belangrijkste. Wat sommigen hier niet weten, is dat ENG nu met een klasgenoot samenwoont. Sascha uit de Oekraïne. Hij kwam naar onze groep tegen het einde van het schooljaar. We hadden een bepaalde klik met elkaar. En daarna heb ik hem gevraagd om mij te helpen met het restaurant. Angie en Sasha ontmoeten elkaar weer in 2007 en werden verliefd op elkaar. Irine en Alexei. Alexei is haar van papa. <laughs> ik vind haar heel veel over... Ze hebben nu twee kinderen en niet één, maar twee succesvolle restaurants. We ons bijna niet teleurstellen. Een beetje van dit. Als ik ooit eens in Groningen ben, dan ga ik zonder twijfel eten bij een van deze twee succesvolle restaurants. De Wereldklas van 2002. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Vatos Vladi Techniek. Alfred Koster, eindredactie Ottoline Rijks. In deze documentaire kwam dat stand met steun van het Mediafonds. Straks het ouderlijk huis van een oude Nederlander, maar nu Playing for Change. Playing for Change is een wereldwijde beweging die mensen van over de hele wereld verbindt door muziek. Want wat verbindt mensen meer dan muziek? Men bouwt muziekscholen, men geeft muziekonderwijsprogramma's. En dat doen ze door grote bedrijven om medewerking te vragen. Want grote bedrijven moeten ten slotte allemaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze nemen liedjes op. Imagine van John Lennon namen ze bijvoorbeeld op. Uh, met, met, met goedkeuring van Yoko Ono ook. Dat is altijd zeer belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld dit. Dit is What a Wonderful World. Het werd opgenomen met kinderen van over de hele wereld. Featuring Grandpa Elliot wie dat dan ook mag zijn. Laten we eens even gaan luisteren. Change. en alle info over Playing for Change kunt u vinden op playingforchange.org. Het is tijd, dames en heren, voor het Ouderlijk Huis. Het Ouderlijk Huis is een serie waarin Edmond Hofland teruggaat met bekende personages naar hun geboortehuis. Vorige week bezochten wij het geboortehuis van Rob Trip in Bloemendaal en vandaag de aanstekelijke verteller. Ja, het is iemand die de geschiedenis met zijn stem... zo buitengewoon levend kan maken. Hij neemt ons mee naar zijn ouderlijk huis. Herman Blij. Herman. Ja? Waar zijn we nu? Uh, we zijn op de Schaafershandelaar nummer drie. En uh, dat is een adres dat mij erg goed bekend is. Want daar ben ik geboren en daar heb ik de eerste dertien jaar van mijn leven gewoond. En wat voor straat is dit? Uh, nou ja, dit is nu een uh, keurige uh, tuinwijkachtige straat. Uh, en dat was het toen ook wel, uh, toen ik geboren werd, midden in de oorlog. Uh, met vrij grote huizen. Ik geloof dat ze dat tegenwoordig zo... Uh, halve villa's noemen of, of twee onder één kap, hè, dat, dat soort werk. En eh, daar woonden eh, in mijn tijd, in de, in de oorlog dus, eh, ontzettend veel mensen. Omdat al die huizen die ooit gebouwd zijn eh, voor toch ja, tamelijk welgestelde mensen, die als hun huis, die werden allemaal eh, twee tot drie dubbel bewoond. Dus uh, de eerste verdieping, de tweede verdieping. En dan vaak op zolder ook nog wat. En dat gold voor al die huizen hier, hè, want ze lijken allemaal weg op elkaar. Speel je veel op straat? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk het eerste wat iedereen overal meteen opvalt... als hij terugkomt tot de plaats van zijn geboorte. En als je mijn leeftijd hebt, ik ben 69, dan uh, auto's. Dat wordt nu in beslag genomen door auto's. Dan valt het hier nog wel mee eigenlijk. Want Je kunt hier nog wel een auto tussen zetten. Maar er staan in principe auto's. En dat was uh, niet aanwezig. Dat, uh, want het soort mensen dat hier woonde... had over het algemeen nog niet een auto. Dat was wel aan het komen, maar dan werd het toch echt jaren 50. Hè? Maar oorlog. En uh, ja, zo in de loop van de jaren 50 kreeg een enkele auto. Maar deze straat ken ik alleen maar als autovrij. En daar kwamen een fietser lang en de, de melkboer. En uh, de schillenboer. En die hadden paard en wagen... En, Zelfs de, de melkboer had nog een hond bij, bij zijn kar, kan ik me herinneren. En had je vader een auto? Nee nee, nee, nee. Mijn vader was vertegenwoordiger bij een drukkerij De Blauwe Wereld. Hier vlak bij het station. Toen, hè, toen lagen ondernemingen en ook bedrijven die ook dingen maakten, die lagen vaak nog bij het station. Eh, want dat is dus al lang weg natuurlijk. En eh, die was vertegenwoordiger, Het was een tamelijk eenvoudige baan. Hij had zich opgewerkt, hij was arbeider geweest, maar hij had zich opgewerkt in die drukkerij. Het was een drukkerij, een speciaal drukkerij, die voor de omroepen, was natuurlijk Hilversum, hè, dus nu voor de omroepen de omslagen drukte van de radioboden, zoals dat toen heette, dat soort werk deed hij. Dat was een eenvoudige baan, hij heeft keihard gewerkt, maar eh, aan een auto is hij nooit toegekomen. We gaan naar binnen. Oké. Okay. Nou ja, mag ik er niet. Ja, dat is allemaal eh, doorgebroken. Het ziekenhuis had natuurlijk allemaal kleine vertrekken. En eh, dit was slaapkamer van mijn ouders. Maar, als je hier binnenkwam. Als je hier binnenkwam. Ja. Um, kwam je dan in een vestibule? Ja, ja, en die was naar mijn gevoel veel groter. Die, nou, dat, maar dat kan niet, want hier is dat kamertje. Van mijn, uh, waar mijn ouders een apart kamertje. En, ik had gevoel, en er zat hier een, een tochtdeur. Hè? Er was dus ja. inderdaad zo'n zo tochtdeur. En, en dan kwam dus de, de, de hal, zeg maar. Maar daar is nauwelijks plaats voor. Ik zit me ook de hele tijd af te vragen of die trap daar was. Maar ik geloof het wel, ja, dit was wel de oorspronkelijke trap. Ja, die is nu natuurlijk helemaal gerenoveerd. Maar, ik bedoel, het trappenhuis was naar mijn gevoel veel groter. Maar goed, dat is dat effect van dat je denkt dat het allemaal veel groter was. Want jullie woonden hier met... Ja, er woonden hier uh, twee families en uh, wij woonden beneden en er woonden hier boven een familie. En dan zat er ook nog iemand op de vliering, maar dat weet ik helemaal niet goed, want het, het, het punt was dat die, uh, de, in ieder geval wij en de familie op de eerste verdieping, die hadden geen contact met elkaar. Die, uh, dat, ja, ruzie, dat weet ik niet, maar daar werd een soort wederzijds negeren. En waar dat in zit en waar dat vandaan komt, dat weet ik niet. Ik weet het ook helemaal. En ik kan het mijn ouders ook niet meer vragen. Maar... En daardoor was de structuur van dat huis daar ook enigszins aan aangepast. De voordeur en de trap, en dus dat met die, met die tochtdeur daarvoor... dat was eigenlijk voor hen die op de eerste verdieping woonden. En wij gingen eigenlijk altijd achterom. Dus de herrie, je kon achterom lopen, dat is keuken, keukendeur. Dat was eigenlijk onze ingang. En, eh, maar ja, er waren natuurlijk wel eens mensen die belden aan de deur voor ons. Dus dan, dan gebruikten we uiteraard die deur wel. Maar er was een soort stilzwijgende overeenkomst. Dat, dat was hun parcours. En ons parcours was zo. Wij vermeden elkaar. Ja, wij, ik zeg wij, de, dus die, die familie zit. Als kinderen voegden wij ons daarnaar. Dus wij kwamen, je kon binnen en dan ging je naar rechts... Nee, die deur die was er niet. Je ging de kamer in... en dat kamertje was via de kamer uh, uh, verbonden uh, met elkaar. Dus niet meteen hieruit, tenminste voor zover ik mij herinner. En dit, was, dit is op zichzelf het, uh, de, de, de, de omvang van, van dat kamer. Ja, dat was zo'n heel klein kamertje en daar stond een tweepersoonsbed in. En daar, dat was van mijn ouders. En uh, daar ben ik ook geboren. Ik ben hier geboren, in bed... Zoals dat ging. Hier voor ons voeten ja. lag je uh, geboortebed. Ja, ja, ja. ja. Het stond zelfs zo. Dus het stond van die muur tot... Dat weet ik ook inderdaad. Het stond gewoon helemaal verklem. Dus je kon, er, uh, je kon er ook van die kant niet in. Ze dus, dus realiseer ik me Nee, Je kon alleen van deze kant erin. Het was echt een heel klein kamertje. En dat werd dan in beslag genomen door een bed. En uh, dat was de slaapkamer van mijn ouders. Vandaar dat ik er ook geboren ben natuurlijk. En, en als je wat ouder was een kleuter. Uh, ja. Sprong je dan wel eens bij je ouders in bed? Ja. ja dat, uh, dat, uh, we hadden een heel warm gezin. Een hele warme uh, moeder en ook vader. Maar die was er nooit. Vaders in die tijd Die werkte zich werkelijk helemaal suf. Dus tijd van de wederopbouw. Hè. Dus die was ochtends om zeven uur Die kwam s'avonds om acht uur terug. En dan moest hij als vertegenwoordiger ook nog orders schrijven. heette dat. Dus die, die zagen wij eigenlijk. Maar, maar dat gold voor al die vaders. Althans voor de meeste vaders. Dus het was vooral je moeder. En nu, als je, de, je kwam dus zo de, ja. de slaapkamer binnen. En wat, dit is een ruime ja, huiskamer. Nee, nou, Dat was zo natuurlijk ook niet, um, want dit was verdeeld. Dus er zat hier in het midden... En hier waren uh, uh, schuifdeuren, hè, wat veel van die huizen hadden uit het begin van de vorige eeuw. Ik woon ook in zo'n huis, dat lijkt hier wel op... Um, dat, he, van die, van die, die, dat zit daar nog in, van die je die dus open en dicht kan trekken. Met, met glas in lood. Ja, met glas in lood, al die dingen. Maar dat bleef altijd open en uh, daar hing een groot uh, gordijn. Dat is een gordijn. En, uh, mijn zusje en ik sliepen daar, dus dat was dan de slaapkamer voor ons. Met tweeën. Twee Aan bidden. de andere kant van het gordijn. Aan de kant van het gordijn. En dat gordijn, dat ging dan, als wij in bed lagen, ging dat gordijn dicht. En als ze iets heel privés met elkaar hadden te bespreken... of er kwamen weleens vrienden kaarten, dan gingen ook die schuifdeuren dicht. Maar als er niemand op bezoek kwam, dus mijn ouders alleen waren... dan bleef alleen dat gordijn dicht. En dat vonden wij ontzettend gezellig. Want dan hoorden wij onze ouders de radio. Ze hadden radiodistributie, heette dat. En daar kon je zo'n kastje, daar kon je drie zenders op krijgen. En dat zetten ze dan ook altijd heel zacht. Maar wij konden het een beetje horen en vielen natuurlijk in slaap verder. Want hoe, hadden... hoe, was het, hoe was het ingericht? Ja, dat was, nou, dat was echt juist zo'n zitkamer met een, een centrale tafel daarboven de lamp en vier stoelen eromheen. En dan was er één gemakkelijke stoel. Die was, en die was voor mijn vader, maar die was er verder weinig. Dus die stond daar ook duidelijk, dat was zijn stoel. We aten meestal met z'n vieren in de keuken. Dus er was een keukentafel. En daar werd gewoon gegeten. Er werd eigenlijk nooit, vrijwel nooit... Die eetcultuur was er toen niet zo van mensen uitnodigen. Dat je, ze, je ging altijd op visite in die tijd. Er kwam visite. En dan met visite. Verjaardagsvisite was natuurlijk ook een voorbeeld. Maar ook visite was altijd met koffiedrinken, een taartje. Daarna een glaasje advocaat voor de dames. En dan een heren, een borreltje en zo. Maar eten bij elkaar hoorde in ieder geval niet bij dat klein burgerlijke milieu uit die tijd dat hier ...woonde in deze woningen en ja, dus met een heleboel woonde in deze woningen. Wanneer had je hier voor het laatste deur achter je gedaan? Nou, toen was ik dertien, dus dat was 1956. Dat weet ik nog heel goed, ja. Maar het was een mooie tijd hier. Dit was, daar heb ik alleen maar een goede herinnering aan... ...omdat het, uh... Omdat er waren veel kinderen en je, er was veel te spelen... ...en, en uh, het, het huis was de wereld, maar de wereld was ook je huis. Het Ouderlijk Huis. Het was een NTA-documentaire van Edmond Hofland. Techniek, Alfred Koster. Eindredactie, Willem Davids. Volgende week verzet in Uitdam. Het moet hogere en bredere dijken krijgen. om het dorp tegen overstromingen van het Markermeer te beschermen. Maar dat schijnt maar eens per duizend jaar voor te komen. Dus daarom zijn de mensen zo boos daar. En volgende week gaan volgende week ook het uh, spoor. Volgen wij van de Bulgaren, die verzamelen oud ijzer. Die proberen daar het hoofd mee boven water te houden. En waarom doen die mensen dat? Het levert maar een paar dubbeltjes per kilo op. En wat drijft ze? Wie zijn die mensen? En ook volgende week Ston Osso. Een sfeervol bezoek aan het oudste stenenhuis van Paramaribo. Hier, de sport en het journaal. Dag, luisteraars. Tot volgende week. Dag, dag, dag.